Turn to source eventually! Death is an illusion! We can't escape it! <laughs>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 De opkomende internationale metal scene... en jullie ook wekelijks op de hoogte worden gehouden... dankzij het Metal metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de twintigste aflevering van Brand New. Een van de zes nieuwe uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van de nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van uitgekomen singles van afgelopen maand november van de grote namen binnen de internationale metal scene. En de vaste Play It Loud-luisteraar weet inmiddels al lang... dat ik elke uitzending een uur natuurlijk stevast begin... met de uuropener die ditmaal kwam van de uit Denver, Colorado... afkomstige Treasures Havoc... die heel onverwacht een nieuwe EP hebben uitgebracht... met de naam New Ice... ter gelegenheid van de lancering van een nieuwe tour... met Exodus, Candy en Dead Heat. En dit nieuwe album... ...bestaat uit vier nummers... ...twee eigen nummers en twee koffers... ...waarbij het zojuist gedraaide... en tevens openingsnummer van de EP... ...Death is an Illusion... ...als eerste single dient. Kay Hunter Lamar regisseerde de opnames voor die clip. New Eyes is een opwindende stap voorwaarts... ...aangezien het Hevox eerste onafhankelijke release is... ...sinds de begindagen van de band. Al dus Hevox frontman David Sanchez over de EP. Over de koffers voegde Sanchez toe... ...we besloten een klassieke band te kofferen... ...waarvan niemand van ons zou verwachten... ...Credence Clearwater Revival. We zijn allemaal CCR-fans en hun nummer Commotion was een perfecte kandidaat voor een echte metalizing. Aangezien het meeste metal al ingebouwd was, hebben het een beetje sneller gemaakt, de vervorming hoger gezet en hier en daar wat er is aangepast om in de HEPOC-stijl te buigen. Wat betreft de Metallica-koffer hadden we al jaren overleg over het kofferen van een Metallica-nummer, maar we wilden geen grote hit-kofferen die doodgekofferd was, dus kozen we voor het minder bekende Eye of the Beholder. We hebben ervoor gekozen dit nummer te kofferen omdat het zo verdomd zwaar is en de tekst de lyrische thema's van HEVOC van de afgelopen tien jaar weerspiegeld. We bleven het waar het telt trouw aan het origineel, maar zorgden ervoor dat we de basgitaar en de drums wat meer pit gaven om het nummer Nieuw Leven in te blazen. We zijn blij met deze nieuwe, of om deze nieuwe nummers live te spelen en fans de kans te geven de teksten met ons mee te schreeuwen. De volgende band zou ook in mijn Dutch Fury uitzending kunnen passen dankzij de Nederlandse toevoeging Laura Guldemond, maar is toch meer een deels internationaal. Want de verder Zwitserse en Amerikaanse volledig vrouwelijke band Burning Witches weet de sfeer van de heavy metal uit de jaren 80 terug te brengen en hun kracht updated met hernieuwde sonische helderheid op hun aankomende maxi-single The Spell of the Skull. Klaar voor release via Nippon Records op 10 december van 2024. Slide. Oh nee, die komt nog uit. Uh, gitariste Romana... Kalkoel cool zegt: We zijn bezig bij één en tussen alle shows door zijn we erin geslaagd om de eerste nieuwe nummers te schrijven met Courtney op gitaar. We zijn zo opgewonden om jullie nieuwe muziek te presenteren en dit houdt ons allemaal bezig tot het volgende album. Het was zo leuk om hier aan mee te werken dat de Spell of the Skull een nieuw witches anthem zou kunnen zijn. Wat denk jij? Leun achterover en geniet en laat je betoveren door je favoriete heks.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 En na de heksenbetovering draaide ik de Australische deathcore act Die Art is Murder. Die op 5 november hun eerste nieuwe single hebben onthuld. Sinds de controversiële release van hun album Godlike uit 2023. En op die plaat ging de band uit elkaar met zanger CJ McMahon. Als reactie op zijn verdeeldheid, zijnde commentaar op genderidentiteit. Omdat zijn ontslag slechts enkele dagen voor de release van het album plaatsvond, schakelde de groep de zanger Tyler Miller in. Om de delen van McMahon opnieuw op te nemen. Wat leidde tot een zeer Album albumrelease. En nu dat stof is neergedaald, lanceert dit nieuwe nummer Through Blood and Purify op de juiste manier het Miller-fronted tijdperk van de band. En Die Artist Murder gaat eind 2025 op pad met Parkway Drive voor hun 20-jarig jubileumtoernee. En de toer begint op 19 september 2025 in de Quarterback Immobilien Arena in Leipzig in Duitsland. En eindigt op 16 november in de KB Halle in Kopenhagen in Denemarken natuurlijk. Een dag later op 6 november kondigde de Duitse volkmetalband Subway to Sally hun vijftiende studioalbum aan... getiteld Postmortem, dat op 20 december gaat uitgebracht worden via Napalm Records. En dit ging gepaard met de eerste single tevens het titelnummer Postmortem. De band zei het volgende over, het nieuwe, over de nieuwe single. Sommige nummers schrijven zichzelf. Onze band bestaat 30 jaar. We zijn samen door dik en dun gegaan. De dood heeft verschillende keren aan onze deur geklopt, althans metaforisch gesproken... Covid en dan onze heropleving met het laatste album Himmelvaart. We zijn gewoon niet tot zwijgen te brengen en nog lang niet stil. Volk, rock, rauw, uitdagend en onmiskenbaar Subway to Sally. Dat is het nummer Postmortem. Over het album, zei de band... In deze wereld van tegenstellingen en veranderingen... lijkt het moeilijk om een stem te vinden. Maar bij nadere beschouwing vind je parallellen in geschiedenis en kunst. Wat hebben Poetin en Nero, Oppenheimer en Prometheus gemeen? Wat reist uit de as van Rome? Herhaalt de geschiedenis zich werkelijk? De ene keer als tragedie, de andere keer als farse. Setzt dich an uns Tisch, Zur eine gibt es keinen Not. Wir sind noch hier und frisch. Wir schenken ihn wohl ein. Das Der sein Freund vorbeigeschaut, auf ein!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 Baby, is terug met een eerste nieuwe single sinds zangeres Carla Harvey. De band verliet Sincerity. De single is tevens de eerste nieuwe muziek van Butcher Babies via Judge Jury Records. Een bedrijf opgericht door Howard Benson, bekend van My Chemical Romance, Theater, Cedar, Skillet en Of Mice and Man and en Neil, and, and Neil Sanderson van Three Days Grace. De afgelopen 15 jaar is Butcher Babies bekend geworden vanwege onze agressie en stijgende melodieën, zegt Butcher Babies zangeres Heidi Shepard. Deze nieuwe release is niet anders. Door te duiken in ervaringen en verwachtingen uit het echte leven en tegelijkertijd het ruiste deel van onze ziel bloot te leggen, zal deze single ongetwijfeld een emotionele achtbaan oproep en tussen hoopvol naar de toekomst kijken... en herinneringen ophalen aan verliezen uit het verleden. Sincerity is wensdenken in de zin dat iemand die u vertrouwde... oprecht en delicaat met uw gevoelens en emoties omging... in plaats van gebruikt te worden om zijn eigen ego en voordeel te voeden. De slogan de leugens die we niet kunnen overleven... komt voort uit een relatie waar keer op keer voor is gevochten... maar die uiteindelijk niet kan worden opgelost. Na jarenlang een pathologische leugen naar je in de ogen te hebben gekeken en opzettelijke en onoprechte beloften te hebben gedaan raakt het lied aan die ogen die de ogen die liegen zijn. Eveneens op 8 november heeft ook All That Remains nieuw materiaal uitgebracht. Het gaat om een officiële songtekstvideo voor het nieuwe nummer Forever Cold, waar de band samenwerkte met Grammy Award winnende producer Josh Wilber, bekend van zijn werk met Lamb of God en Gojira. Het nummer is de vierde nieuwe single van de metalband uit Massachusetts... na de komst van Divine in mei, Let You Go in juni en No Tomorrow... in augustus komende van het tiende studioalbum... waarvan ze de titel of releasedatum nog moeten bekendmaken. Voorafgaand aan deze reeks releases hadden de metalcore en hardrock-veteranen... geen nieuwe muziek meer uitgebracht sinds 2018... en de tragische dood van hun oud-gitarist Oli Herbert. Forever Calls van All It Remains hoor je natuurlijk vanavond bij... Play It Loud, november special, brand nieuw... We're be In november brachten de Duitse folk band Swans en hun landgenoten van Lord of the Lost een nieuwe videoclip uit voor de nieuwe single Lord of Fire. De nieuwe single komt op de achterkant van het nieuwste album van Feuer Swans Warriors. Terwijl de single voor Lord of the Lost op de achterkant van Weapons of Master Seduction van vorig jaar arriveert. Over de nieuwe single zegt Hody van Feuer Swans. We hebben al heel lang een geweldige vriendschap met Lord of the Lost. Ook al komen we uit totaal verschillende muzikale werelden. Voor ons was het ontzettend leuk en uitdagend tegelijk om de twee werelden samen te voegen tot één. Chris Harms van Lord of the Lost voegde aan toe. Naast onze gedeelde liefde voor muziek hebben Fire Swans en Lord of the Lost nog één ding gemeen. Elk idee tot leven brengen. Hoe gek het ook is dat het idee van laten we samen op tournee gaan is uitgegroeid tot zo'n monster met een gezamenlijk nummer en een video is nog mooier. We kunnen niet wachten op de Lord of the Fire Tour die volgend jaar op 2 oktober in Berlijn begint en in totaal 7000 steden bestrijkt. En eerder dit jaar kondigde nu met ons favoriete Linkin Park hun reunie aan met nieuwe zangeres Emily Armstrong en verscheen onlangs op 15 november het nieuwe comeback-album From Zero via Warner Records. Een dag voor deze release bood de band op 14 november nog een vierde voorproefje van deze lang verwachte plaat, de nu metal rocker Two-Faced. De single arriveerde vergezeld van een rauwe performance-video, geregisseerd door Linkin Park turntablist John, Johan. We konden niet langer wachten tot jullie dit nummer hoorden en de video zagen, zei de band kort in een gezamenlijke verklaring. Dus hier is hij dan, hoewel een beetje vroeg. Naast de single release werd onlangs ook onthuld... dat de Herenigde groep in 2025 headliner zal zijn... op de muziekfestivals Sick New World en Sonic Temple. En kondigde de band een wereldtournee aan voor 2025. Een toefeest van Linkin Park hoor je natuurlijk nu... bij Play It Loud Dutch Fury. Thread. Trying to say I'm not, but I'm in it over my head. That's when I figured out where it led. Beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, the rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it. told me it wasn't true, and pointing every finger at things that you didn't do, so that's why I kept missing the clues, and never realized that the one that did it was you, the truth's not rigid, the rules aren't fair, the dark's too vivid, the light's not there, I start to give in, but I can't bear, to put it all behind, I run into it blind like Think. I can't hear myself think Stop yelling at Voor is. <laughs> Elke maandagavond play it loud op ZFM Stamford. Sluitend op Linkin Park worden jullie de Duitse Trash Metal Metal Veteranen. Destruction die op 7 maart volgend jaar hun 16e studioalbum Birth of Malice zullen uitbrengen via Napalm Records. En met een nieuwe single Destruction, vernoemd naar de band en geleverd met een officiële video. En dit trash reflecteert op de erfenis van de band, aangewakkerd door mescherpe riffs en de meedogenloze zang van Smeer. Met teksten die hun outcast, oorsprong en onbreekbare metalgeest vieren, is Destruction een eerbetoon aan meer dan 40 jaar trash-dominantie. Maak je klaar voor pure sonische chaos, terwijl de Duitse Titanen opnieuw toeslaan. Oprichter Schmier reageert op Destruction's gelijknamige strijdhimne. Het verpletterende nummer Destruction Destruction is de perfecte opener voor dit album. Het slaat een brug tussen ons ouderwetse geluid en riffs, inclusief phrases van klassieke Destruction tracks en meer versnipperende en melodieuze twin-liedgitaren die je hersens zullen knijpen met zijn vlijmscherpe leads. En de boodschap We Are Destruction verenigt ons met onze fans over de hele wereld en manifesteert de band die we samen hebben. Voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje nieuwe oktober releases dit, of november releases, sorry, dit eerste uur brand new heb ik zoals altijd eerst nog de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 Festival News Into the Grave heeft op 27 november 11 namen aan de line-up van 2025 toegevoegd. Meest in het oog springende is die van Savatage. De band zal die vrijdagavond afsluiten. Daarnaast zijn ook Veder die Litany compleet zal spelen. Blood Red Throne, Propane, Elven King, Brett, Rise of the North Star, Tail Gunner en Vilt toegevoegd. Evenals lokale bands Bone Ripper en Build Star... Eerder waren onder meer Powerwolf, Wasp, Exodus... Death Angel, Windrose, Gloryhammer... Rotting Christ, Municipal Waste... en Three Inches of Blood bekendgemaakt. Into the Grave wordt volgend jaar gehouden... van 13 tot en met 15 juni. Deze keer niet onder de Olderhoven. Want het festival verhuist eenmalig... naar het stationskwartier in Leeuwarden. En alle informatie vind je op www.intothegrave.nl. En de afgelopen week had de organisatie... van de Graspop Metal Meeting... reeds 5 co-headliners bekendgemaakt... voor de editie van volgend jaar. Iron Maiden, Slipknot, Korn, Lindemann and Powerwolf. En op 27 november kwam er dus in één klap nog eens 88 namen bij. Tot de opvallendste toevoegingen behoren: Dream Theater, Falling in Reverse, In Flames, King Diamond en Savatage. Zie de bijgevoegde. Nou ja, de, op internet kun je die festivalposter voor de rest terugvinden. De 28e editie van Graspop vindt plaats van 19 tot en met 22 juni in Dessel. De reguliere kaartverkoop begint dus. Uh, die zal begonnen afgelopen zaterdag 30 november om 10 uur. Een vierdagen ticket kost 309 euro. Een dagkaart is 129. En let op, kamperen zit voortaan niet meer bij een festivalticket inbegrepen. Een campingticket kost 35 euro. Er zijn bovendien VIP kaarten verkrijgbaar. Meer informatie over het Vlaamse evenement vind je op www.graspop.be. Ook volgend jaar kun je in het Zijdepark van Rotterdam weer genieten van Baruch Open Air. De organisatie heeft de eerste vier acts bevestigd. Voor metal fans springt natuurlijk Triumph of Death in het oog. Waarmee Tom G Warrior de muziek van zijn oude band Hellhammer eert. Daarnaast zijn ook Master Boot Record Zenia en Jordi Dijkshoorn bevestigd. Baruch Openair vindt plaats op zaterdag 13 september. De kaarten kosten slechts 20 euro... en zijn verkrijgbaar via www.baruchopenair.nl. A Paranormal Evening with the Moonflower Society is amper twee jaar uit... maar Tobias Sammet heeft alweer een nieuwe metalopera van Avantasia af. Het tiende album heet Here Be Dragons en verschijnt op 28 februari. En wie er deze keer allemaal meedoen is nog niet bekendgemaakt... maar we verwachten de eerste single binnenkort. Na de release volgt een Europese tournee... die Avantasia voor het eerst in ruim tien jaar ne naar Nederland brengt. Op 26 maart komt het gezelschap naar poppodium 013 te Tilburg. En de organisatie van het South of Heaven-festival... heeft carcass aan de line up toegevoegd. Eerder waren onder meer in Flames, Meshuga, Hatebreed... Dark Angel, Sacred Reich en Textures bevestigd. De eerste editie van dit nieuwe festival vindt plaats op 7 en 8 juni... op het gashoudenterrein in Maastricht. En Kaarten kosten 127,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.southofheaven.nl. En Glory, Hammond, Glory Hammer heeft spontaan een nieuwe videoclip uitgebracht... in He Has Returned... komt het geliefde personage Robot Prince of Outer Tool aan boord? en wordt zijn verhaal wat nader belicht. Komende zomer kun je de band weer live zien op Into the Grave in Leeuwarden... waar wellicht ook deze nieuwe single gespeeld gaat worden. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar zoals gezegd, gauw door naar het afsluitende blokje dit eerste uur... Als eerstkomende van het Zweedse rockkwartet Thunder Mother... die op 15 november de nieuwe single Dead or Alive heeft uitgebracht. De tracker is afkomstig van het aankomende album van de band Dirty and Divine... dat op 7 februari zal verschijnen via EFM Records. De band merkt op, met Dead or Alive onderzoeken we het gevoel van leegte... dat soms ontstaat na een warme zomer en herfst. We stellen de vraag, wat moet ik doen met mijn leven... nu de duisternis al acht maanden over mij heen hangt? We hebben geen antwoorden, maar we hopen dat onze fans zich met dat gevoel kunnen binden... Dat Dead or Alive een lied kan zijn voor degene die het dezelfde vraag stellen. ZFM het Willem van Selmo is druk bezig geweest om de verdomde vijandigheid naar het grote publiek te brengen met de opnieuw gevormde Pantera. Maar de beste man heeft nog steeds tijd voor de underground. Zijn extreme metal supergroep Scour, waar ook Derek Engeman, John Jarvis, Mark Kloepel en Adam Jarvis in voorkomen, hebben een nieuw album Gold onderweg. En op 15 november hebben ze de tot slot gedraaide eerste single Infusorium uitgebracht. Het is een absoluut adembenemende explosie, bordenvol elementen van Black Metal, Grindcore, Punk en Trash. Eh, tot zo in het tweede uur met meer nieuwe releases van november bij Play It Loud brand new. Bedankt voor het luisteren tot zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.